Dat komt doordat de hoeveelheid sneeuw tot nu toe meevalt en doordat er nog maar weinig mensen op de weg zijn. Ook op het spoor zijn voor ons nog geen problemen. Carnemie waarschuwt voor langdurig lichte sneeuwval en kans op gladheid. In Vaals ligt inmiddels meer dan 20 centimeter. In de Mexicaanse badplaats Acapulco is gisteren een Belgische zakenman doodgeschoten. Criminelen schoten hem in zijn borst toen hij weigerde zijn Mercedes af te staan. Bel woonde al jaren in mexico stad en had een buitenverblijf in Acapulco.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 Des messieurs très amoureux me proposent une vie de reine pour que je donne à eux. Paris, je crois j'en perds la tête. Il est si vert qu'il ne l'a pas compris. Pour moi, y a qu'un homme dans Paris, et je passerai dans un soussuie pour lui chaque jour. Je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 Maar toen ik het album ging beluisteren waar dat op stond, I Put a Spell on You uit 1965, toen kwam ik eigenlijk nog een veel mooier nummer tegen. En uh, het gaat mij eigenlijk ook om de mooiste nummers te draaien die uh, van toepassing zijn. Dus geen Franse versie van Nummer qui te pas, maar een Engelse versie van I Put a Spell on You. Uh, het originele nummer is uh, van Screaming Jay Hawkins. Het komt van het album I Put a Spell on You uit 1965. Nina Simone. You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 into the hole Oh, oh, oh, oh,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 You know We luisteren naar CFM Jazz met Bobby Womack en J.J. Johnson... ...across the 110th Street van de gelijknamige film uit 1972. De eerste uur zit erop. Kom zo direct bij ons terug voor nog een uur met heerlijke jazz. The